Een automobilist die in Breda een kleuter had aangereden en daarna was doorgereden, is opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van vijf. Hij heeft een been gebroken. Tijdens het buitenspelen gisteravond kwam de automobilist hard aanrijden en raakte het jongetje. De man ging daarvan door, maar het lukte de politie hem later aan te houden. Hij verzette zich daarbij hevig.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 De storing heeft te maken met problemen in het hoogspanningsnet in Amsterdam-Zuidoost. Daardoor hadden ook zo'n 18.000 huishoudens geen elektriciteit. Het weer. Op veel plaatsen regent het flink. In het Zuidoosten wordt het geleidelijk droog en ongeveer 20 graden. Op andere plekken is het een graad of 13. Pas morgen trekken de... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Ik weet wat je doet. when je you flip je helik daar. Body language is zo fluent. Ik kan je geen silhouet.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 ons grote vriend Joop van Nou, Volgens mij hadden we de razende reporter aan de lijn. Ben je er nog, Joop? Ja, natuurlijk. Ik zat uiteraard naar Fransien te luisteren. Dat dacht ik wel. Daar genoot jij wel van, dat verhaal, hè? Ja, ja, ja, ja. Want wat die wissel en Im kan het uitsproken zijn. Ik wist dat wat ze gepresteerd hadden, want ik volg dat via het internet natuurlijk. Ja, is super natuurlijk. Het is alleen jammer dat ze daar in die kwartfinale tegen een ontzettend sterk team moesten spelen.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 En ja. dat geeft alleen al die, die, die sfeer aan, die hij creëert, zelf creëert hoor. Ja. En super, echt waar. Een geweldige kerel die het, het hart op de goede plaats heeft, met name voor Zandvoort. Nou, weet je, kan, kan je toch niet herden? Dat zou ik ja. super veel zeggen. Inmiddels uh, uh, zijn ze in Baku. Aan het rijden. De eerste auto's liggen al in de Het is, het is, het is, het is gekke werk uh, geweest. Het, uh, op het moment dat Joop het uh, verhaal deed over uh, alles en nog wat uh, in Zandvoort heeft uh, gespeeld. Uh, is de start inmiddels uh, geweest. Nou, de, de rijdt er één een met een, een flat tire, Dat is Fernando Alonso. Er, stand, er staat ook al een... Uh,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 het is 0-1 in het voordeel van Edo, dat is, is, die uh, volleert een bal afgeslagen uit de corner van Edo. Uh, feilloos in het verre hoekje achter de keeper. En zet daarmee zijn, zijn ploeg op een uh, ene voorsprong. Een uh, verdiende ene voorsprong. Het is Edo wat eigenlijk non-stop uh, in balbezit is. En uh, vervolgens zeggen een paarse muur van Span en Wouden aanloopt. Die zich eigenlijk beperkt tot het verdedigen. Uh, en het gok op een counter. Waar ze overigens wel gevaarlijk mee zijn geworden.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 Sigrist. Sigrist, ja. Oké, okay. dankjewel, jongen. Hé, hey, ben je droog een beetje of niet? Ja, dan doe je werk. goed, Ennie. Goed, goed. Goeie voetbal in haar een paraplu, hè? Ja, ja. Klassiek. <laughs> we spreken hier straks weer. We, ha we hadden net Chef Special, en toen zei Ricardo: dat is de Haarlemse band, maar. Uh, uh, Jaap. Nou nee. ja, dan komt, komt die muziekpet van de donderdagavond weer om de hoek kijken. In 2009 was er een band, die heette ook zo. Het zijn nog steeds dezelfde jongens hoor. Maar het, het leuke, wij hadden toen in dienst Menno Hoekstra. En de drummer Wouter Prudon zaten bij elkaar in de klas. En die Wouter Prudon zegt, ja ik zoek een beetje ruimte waar we kunnen spelen met onze band. Toen zei hij, nou kom bij ons spelen. We hebben een radioprogramma bij CFM. Heet Alternative FM. En zo is het begonnen in 2009. Het was een, een, een novemberavond, het regende pijpenstelen en ze zaten eigenlijk op elkaar opgesloten als wij uh, dat wel eens zien bij een Japanse metro, dat hier nog eens de laatste er nog eens bij moest stoppen en ze speelden onge ongeveer hun eerste nummers. Zo is het gelopen, dus uh, ja, het is maar, heel hè? erg groot geworden. Zo uh, ja, zie maar hoe een lokale omroep. Uiteindelijk wel, ja. En,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 Follow safety car, no overtaking. Dat wilde zeggen dat uh, uh, dat die, die man, uh, Bernd er weer uh, veel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 Gaan wij luisteren naar the middle van seat, right there, sat on the stairs stay or leave the cabinets are bare and i'm a of just how we got into this mess got me Meet me in the middle I'm losing my mind just a little And floors are wet, and taps are still running. Dishes are broken. How did we get into this mess? That's so aggressive. I know we meant all good intentions. We zijn ondertussen een klein half uur onderweg bij Velsen tegen Ceburia. En zoals gezegd staat Martijn daar. Martijn, hoe gaat het? Goedemiddag. Goedemiddag. Het uh, is nat. <laughs> daar denk ik eens om mee gezegd. Eh, heb jij geen paraplu gekregen? <laughs> Jawel, maar die heb ik weg moeten geven. <laughs> om van die veel eisen in de werknemers. <laughs> niet zeker. Ja, ook. ook, ook. Ik heb geen paraplu gekregen van je. <laughs> heb jij nou ja, dan moet je vraag jij niet voor ik. Die heb ik net aan Jus gegeven. Ja, ja, dit wordt een probleem, jongens. Ja, ja, ja. Ho hoeveel staat het, Martijn? Uh, het staat uh, 0-0. Uh, ja, je zou toch verwachten, allebei de ploegen, die hebben nog een paar puntjes nodig... Uh, ...voor uh, rechtstreeks handhaving, dat ze er vol klappen. Maar dat valt vies tegen. C. de de sterker tot op heden. Uh, drie aardige kansen. Uh, en dan uh, met name een schot van uh, Gregory Schaken, wat op de kruising belanden. Uh, maar verder... Uh, het, het, ja, nee, het is niet... Uh, ik er niet van, laat ik het zo zeggen. Het is hartstikke koud. Weet je dat het in het zuiden van Nederland 22 graden is en bij ons maar 13? Ja. Nou, ik ben blij dat jullie in die zonnekamer zitten. <laughs> nou, het is wel droog, ja, uh, Martijn. Ja, dat, dat is wel droog. Ik heb trouwens nog even een strikvraag voor Jaap. Oh, vertel! Een strikvraag, doe een quizvraag. Nou, een quizvraag. We ja, het net over de uh, Special. Ja. Die hebben uh, eerst een, uh, een andere naam gehad. Weet jij hoe uh, ze het Ja, dat heb ik ooit geweten, maar uh, ik ben de naam ben kwijt. Niet doorvoeren koelkast. Nee, de funcabilities. FUNCABILITIES, zie je. ja, ja Goed, maar het is een heel ander verhaal Martijn, maar goed, ga ja, door. Hij heeft een half uur gehad om dat te googelen, ja. hey chef, chef voetbal in Heerlem. Ik dacht dat we een sportprogramma hadden ja, Geen muziekprogramma, hoor. Alle markten thuis. Ja. En goed, nou ja, tot de beden valt het, valt het vies tegen hier, hoor. Tim Groenewaad zat in zijn eentje in de spits bij, uh, bij Velsen. En, uh, en komt hey. er eigenlijk niet aan te pas dus, Die, uh, die voetbalt dus toch nog uh, bij Velsen mee, Tim Groenewaad? Ja. ja? Ja, einde van het seizoen uh, vertrekt hij. Hè? Ja. Oh. De nee, SDZ. Zo, zo. Ja, dat de SDZ, ja. jongens, let op mijn woorden: dat wordt een heel sterk team. Gaan. Dat denk ik ook, ja. Dat nee. denk ik ook. Nee. Maar goed. Ja. Maar nee, ik zal lekker naar de onderveld gaan. Dat ja. doe ik meer dan hier. Ja, is goed, Martijn. Dank je. Dag, joh. Oh, dank je. Uh, want uh, er hangt. Nou, dat zal niet meteen met, uh, met voetballen weer te maken hebben. Maar meer weer met basketbal. Want uh, daarnet had uh, Joop van Nessen. Uh, waren we bezig over het hockey.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 Ja, het is uh, een beetje ongelukkig, maar het is daar. Het is een zit En gewonnen. 52 van 43. Het is heel raar, want uh, um, Breakout, de tegenstander, is een team dat uh, eigenlijk volgend jaar niet meer bestaat. Ontzettend jammer, want het zijn, zijn heel sportieve dames. En uh, ze wilden dus per se die laatste wedstrijd, die vrij rustig is gespeeld, maar volgens het was willen ze winnen. En dat ging niet. Samson heeft het ontzettend moeilijk gehad. Want het werd uiteindelijk maar 52, 43. En ik weet niet of de zeden uh, hebben meegespeeld, geen flauw idee. In ieder geval was het uh, niet aanwezig. En dat is geld gestorven Joop, mag ik je heel even storen? Je bent niet te ja. verstaan. Kun, kun je een klein beetje je karretje een ander plekje uh, geven? Echt? Ja. Woon je in een bunker? <coughs> En gelukkig kunnen we vertellen dat de basketbaldames hun laatste wedstrijd hebben gewonnen. 52-43, hoorde ik Joop nog ook zeggen. Waarschijnlijk eindigen ze op de derde plaats, maar dat moeten we nog even zeker weten van Joop. Maar Joop apparatuur is op Koningsdag natuurlijk zo gebruikt. Heb jij ook een paraplu al gekregen, maar dan voor het binnenwerk van Martijn, of niet? Dat is een hele rare vraag. <laughs> je <weet het> niet. <laughs> dat is... Kun je dat echt niet anders formuleren? Koper, ja, nee, ja, dit is een sportprogramma. <laughs> ben je er nog Joop? Ben je er nog, Joop? Ja, ik, ik... Kijk, kijk, kijk, kijk daar is die. Ik vind het zo raar dat jullie mij niet kunnen horen. Nee, nou, we horen jou, nee maar we... nu horen we je goed. Oh, hey? Ja. ik doe helemaal niks. Nou ja, goed, ga ja, door met je verhaal. Ja, Oké, okay. graag zelfs. Want. Uh...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 ja, dat is natuurlijk heel erg lekker. Ja, je KTC verslaan, dat is goed. Dat is uh, een versant, Het is een soort van fijn, Ajax Feyenoord. Ajax moet ik zeggen. En, en nieuw team. Ja. <laughs> nee, weet je weet wat ik bedoel. Ja, Je, je hebt ja, een goed weekend, Hoor ik wel. <laughs> maar Sams wordt dat Lions dus. Dat is uh, uiteindelijk derde geworden. En ik denk dat ze volgend jaar... Uh, uh, gewoon tussen aanhalingstekens... voor de titel kunnen gaan. Uh, het is uh, die, de dames... met name de drie die dit jaar... voor het eerst basgeballen, let op jongens... voor het eerst basingballen. Die hebben het ontzettend goed opgepakt. En het uh, uh, uh, uh, is Rick Poppen gewoon gelukt... om er een ontzettend goed team van te smeden. Want het is, uh, dat heeft hij gedaan. Echt waar. Hij is de initiator van...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 Inmiddels zijn alle negen duels onderweg in de Eredivisie. En het eerste doelpunt van deze middag komt uit Almelo. Herakles maakt al snel 1-0 tegen de FCU Utrecht. Brandley was, schiet vanaf 16 meter goed binnen. Waar ook gescoord wordt is bij Spaanwoude Edo. We hebben Justin Luiten. Ja, ah, het is dus, uh, 0-2. Um, Guus Wijs brengt zijn ploeg op 0-2. Nadat het type van Spaanwoude, Jeffrey Mom, de bal. Uh, in de voeten van Elroy Tuur, toch wel het dragen van Edo. Uh, Edo Elroy Tuur volgens zij weg, uh, uh, Kruiswijs en die ronde uh, beheerst af. 0-2 na 25 minuten. Uh, Justin, um, ik hoor jou zeggen de keeper van Spaan um, Heb jij nog nieuws over uh, waar de eerste keeper van Spaan is? Nee, ik heb geen idee. Ik heb nog niet gezien hoe het complex het is. <laughs> ik ga er uit dat hij ziek is of zo, jongens. Ik ga het ook navragen. Oh, ja. Dat horen we dan uh, graag nog eventjes. Belangrijke keeper hoor ja en de nieuwe Alstar hè ja ik denk wel dat die deze fout zoals die 0102 nou 01 was niet een fout maar bij 02 had hij denk ik alles opgelost helemaal mooi hey Jus je kan nog even blijven luisteren want uh, je vriendin komt eraan Maan met Ronnie Flex mij gaat niet weg, je bent de enige dingen, enige die ik heb, enige die ik heb mij niet weg, enige dingen, je bent de enige die ik heb, je bent de enige dingen Ik geef toe, ik weet niet hoe Ronnie heeft Altijd bouwen om mij Voor altijd Hou je erop van me als ik niks heb, baby Geef je het toe als je het mist, hebt, baby Nee, maar of ik leid je door de mist, mijn baby Ik kan je brengen naar de overkant Toch geloof me dan, het is niks dan beter. Lieve, laat je me niet in mijn eentje Ja, ik voel me misselijk wanneer ik jou is. Oh, ik houd je vast wanneer het buiten koud is oh. Blijf bij mij, gaat niet weg oh. Je bent de eeuwige in ja. je Ik vind het moeilijk om te zeggen wat ik voor je voel Die mij de roddelen laat gaan zitten op een stoel Laatste keer dat ik je zag was ik een domme fool Aan het lullen met die bitches met mijn domme smoel Je moet niet flirten voor mijn neus, het is niet fucking cool Ik ben een spies en als ik schiet dan schiet ik op het doel Damn sorry, ik doe alles voor je Ongewaardelijk in jouw yeah. Hou je ervan van me als ik niks heb, baby Geef je het naartoe als je het mist hebt, baby hey, hey, hey. Ik leid je door de mist, mijn baby. Ik kan je brengen naar de overkant, toch al open is niks dan deze Leven laat helemaal niet in mijn eentje Ja ik voel me misselijk wanneer ik jou is. Of je houdt je vast wanneer het buiten koud is wow. Blijf van mij, ga niet weg Je bent de enige in Muziek, Nederlandse muziek, gekozen door Ricardo van der Post. Onze technicus vandaag in, uh, ja wat was het ook alweer, CFM ja, Live Sport. Nee, CFM Sport Live. Oh ja, maar dat is reclame. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> er is een wedstrijd in de derde <laughs> klasse, dat is namelijk ZSGO-WMS tegen Bloemendaal. En daar is onze vliegende reporter Cherk de Blauw. Cherk Voorzonder. Voor de Vanmiddag hier natuurlijk vanuit Amsterdam met die wedstrijd tussen ZFG-OV en de vrije trap komt voor zfg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 het veld is heel erg hobbelig. Het is een slecht veld waarop gespeeld wordt. Nu is het Max Lantheer aan de andere kant van het veld. Die beweert de mensen snel om te langs te komen. Lukt hem niet. Maar hij dwingt die bek die, die, die, die van uh, Zetters is helemaal aan de buitenkant. En dat betekent dat die bal over de zeil heen gaat. En snel van Jordaan die de bal snel kan opnemen. Gooi het naar Bogaard. Bogaard neemt die bal aan aan zijn voeten. Plaats hem door naar Max Lantheer. Max Lantheer waarom ze naar uh, Bogaard. Dat wordt niet. En is het doelman van uh, Zetters Gewers.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 ja, toen was het een uit het spel. En toen was kans gekeken voor die spits, uh, Desley Grunbergie van ZSG GWMS. Joost, uh, Joost van der Boog had ook een kansje. Maar dat kon net al een verkopen worden. En dat betekent dat hier nu de wedstrijd ruststand heeft. Met stand van 0 tegen 0. Dankjewel, ja. Ik Hopen dat er in de tweede helft goals vallen, hè?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 van S. Uh, Joop, want jij hebt ook toch uh, iets over het hockey? Toch nog? Ja, Jaap, inderdaad. Uh, sorry dat ik uh, even interrompeer over maar de, baan, ja. de uitzending. Uh, de Zandverse dames hebben gespeeld in Den Haag tegen HDS. Helaas, helaas, helaas. Wat ik al vermoedde, Met het weer een behoorlijke nederlaag. Ze hebben met 6-0 verloren, maar volgens uh, coach Jaap Bleker.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 Teamgenoten aanvallen, kan jij dat zien? Nou, uh, sterker nog, uh, Sainz is uh, naar binnen geweest, uh, net uh, de pits in, voor denk ik nieuw rubber. En uh, Verstappen is inmiddels uh, op uh, plek 4 uh, terechtgekomen. Terwijl uh, Lewis Hamilton uh, handen en voeten nodig heeft om zijn Mercedes op de banen te houden op dit moment. Uh, dat uh, is uh, op dit moment live de situatie uh, tijdens de grote prijs van Azerbeidzjan in de straten van Baku.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 you and me tonight, Whoa. I hear them call my name, everybody says, say something, say something, say something, say something. Say something. Justin Timberlake. En we gaan weer door met de wedstrijden in de regio. ADO-PSV, want daar is het 1-1 geworden door Brun, Brun, Björn Johansson. gaat lekker met je in vandaag. Ja, ja, dat is gewoon... Heb je gisteren wel... aan de whisky gezeten? Nee, Schoon. nee, nee. fles was leeg, dat is de reden juist. Maar uh, het is uh, de 16e goal van Johnson. En dat is toch wel een knappe speler, hoor, moet ik zeggen. Hmm. En hoe is het in Azer Azerbeidzjan? In Azerbeidzjan, nou daar rijdt Verstappen op een achterstand van ongeveer zo'n 13 seconden. op Valtteri Bottas, die op de derde plaats rondrijdt. En ik zie dat gat niet echt ja, kleiner worden, eerlijk gezegd. Vettel is nog steeds de koploper in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hamilton volgt op de tweede plaats en dus Bottas op plek drie. Wat wel even nog te vermelden is dat Verstappen eh, lijkt op dit moment... vooralsnog de aanvallen van zijn eigen teamgenoten, eh, teamgenoten af te kunnen slaan. Want het verschil is bijna twee seconden. Feyenoord-Sparta trouwens begon twee minuten te laat... omdat de eh, icoon Henk Schoten van Feyenoord is overleden. Dat hadden we nog niet gemeld. Maar dat moeten we natuurlijk, dat trieste bericht, ook even melden. Hè? ja. Henk Schouten. Uh, wat, ja, hij heeft uh, ooit nog eens een keer in één wedstrijd... negen doelpunten geloof ik in één. Uh, en De tiende, die, uh, dat was ook een, een glaszuiver doelpunt... maar dat is ooit afgekeurd. Waarvan hij uiteindelijk heeft uh, gezegd... nou, die scheidsrechter die had uh, volgens mij een verkeerd brilletje... maar ook die uh, was uh, goed. Dus officieus is hij zelfs nog houder van uh, tien doelpunten in een wedstrijd. Maar goed. Bij VVV Roda is het nog steeds 0-0... Ik vertelde u dat Lozano geblesseerd raakte. Die kan niet verder en is in de negentiende minuut gewisseld. Uh, op, hij uh, viel hard op een stang van het doel... nadat hij met zijn hoofd PSV op 0-1 had gezet. Ja. Zal ik dan eventjes de tussenstanden uh, van de regionale velden doen? Ja. Ik heb begrepen uh, ik, de, rust, dus. dat er gescoord is daar bij Spaanwoude edo En deze keer niet door Edo. Nee, zeker niet. Uh, die gaat wat terug doen. Het staat op dit moment 1-2 en uh, zo gaan ze ook rusten. Uh, het doelpunt van Spanewoude is gemaakt door Tobias Vader. Uh, Martijn Prinsen die zit bij Velse Zeeburgia. Uh, die zegt gewoon letterlijk... Er werd al 45 minuten lang uh, gespeeld alsof het rust was. En de scheids vond het hier ook <lacht> tijd voor. <lacht> Tussenstand daar 0-0. Uh, VSV-Tessel hebben we dan nog. Um, dat schijnt echt een draak van een wedstrijd uh, te zijn. Enorm saai. En ook daar de tussenstand 0-0. En dan hebben we natuurlijk nog zet WMS. Uh, waar Bloemendaal op bezoek is. We hebben zojuist uh, weer een fantastisch verhaal van, uh, van Tjerk mogen meemaken. Echt maar, daar kun je gewoon 2 keer 45 minuten naar luisteren. <laughs> uh, ook daar 0-0 uh, nog. Ja, maar wie weet kan daar ook nog wel de nodige veranderingen in uh, komen. Nou, naar nou, die ik regen uit. kan je niet scoren joh. Uh, het is echt een dramaveld ja. daar. Ja. Ik had ook uh, vanmorgen al begrepen dat er uh, plakkaten met, uh, met aarde op het veld gelegd zijn. Om enigszins de plassen weg te werken. Het is ja. daar gewoon één grote uh, uh, moeras. Ik denk dat er een hoop uh, mensen, uh, terreinknechten, blij zijn dat het uh, seizoen er bijna op zit. En dat uh, hier en daar dan weer het veld weer opgekalefaterd kan worden. Want als ik het uh, zo rond uh, hoor en bluisteren, dan is het een groot knollentuin in de regio wat betreft uh, het, het, de voetbalvelden. Ja, inderdaad. Uh, ik denk het is vijf voor drie zo'n beetje. Ja, gaan ik uh, we, zeg uh, We, we Don't halen, Talk Anymore. Ja, precies. Van Charlie Poet. En uh, dan uh, zijn wij er weer na het nieuws weer en verkeer. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore. Like we... Just found the one you've been looking You've been looking for I wish I would have known that wasn't me Now I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame But We don't talk anymore We don't talk anymore How to love you like me There must be a good reason that you're gone Every now and then I think you might want me to Come show up at your door But I'm just too afraid that I'll be wrong We don't talk anymore.